Syrische oppositiepartijen hebben in Istanbul de beginselen vastgelegd voor de nieuwe Nationale Raad. Vorige maand werd de Raad opgericht om alle verschillende oppositiepartijen samen te brengen in hun strijd tegen het Syrische regime. De belangrijkste doelen van de Nationale Raad zijn het afzetten van president Assad en het vormen van een nieuwe democratische regering. Voorzitter Ghalilun zegt dat de Raad streeft naar een vreedzame revolutie. Eerder vandaag werd duidelijk dat gewapende tegenstanders van Assad... verdreven zijn uit de stad Rastan. Volgens lokale activisten zijn bij die strijd zeker 130 mensen omgekomen. Onder de strijders zijn veel deserteurs van het leger. Die zijn gevlucht omdat ze opdracht kregen op burgers te schieten. Honderden inwoners van het Libische Sichte... proberen het geweld in de stad te ontvluchten. Bij checkpoints aan de randen van Sichte... staan lange rijen volgepakte auto's, bussen en vrachtwagens.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 Ze wilden met name het burlen van de mannetjes her te horen. De dieren maken tijdens de brons een soort oergeluid... om indruk te maken op vrouwtjes en om concurrenten op afstand te houden. De 21 bekeuringen werden uitgeschreven door politie, marajousé en faunabeheerders. In Vraneker is een man aangehouden... die afgelopen nacht tientallen keren het alarmnummer 112 had gebeld. De 50-jarige Fries was stomdronken. Door zijn gebel raakten de telefoonlijnen van de meldkamer Friesland... en het KLPD overbelast. Agenten gingen naar het huis van de Franeker om een eind te maken aan de telefoonterreur. Omdat hij niet open deed, forceerden ze de deur en namen ze al zijn telefoons in beslag. De man zelf mocht zijn roes uitslapen in een politiecel. Ajax, Feyenoord en FC Twente hebben allemaal punten verspeeld. Ajax voordoor uit bij Groningen met 1-0. Het enige doelpunt viel in de 62e minuut. Bakuna benutte een penalty na een hensbal van Van der Wiel. De Ajax-verdediger moest met twee keer geel het veld verlaten. Feyenoord ging hard onderuit bij Adel Den Haag. Het werd 3-0. FC Twente tegen Excelsior werd 2-2. Voor Twente maakte de Jong in de negentigste minuut gelijk maken. AZ versloeg VVV met 3-1 en behoudt de koppositie in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist. De minima rond 10 graden. Ook morgen een zonnige dag. In het noorden komt wat sluierbewolking voor. Het wordt dan 19 graden aan zee en 23 in het binnenland.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 Het laatste uurtje op deze zondag beginnen wij in Nijmegen. NEC PSV Bas Tegelen. Een counter die nog doorloopt van NEC bij 0-0 stand. Eerst verlies, platje de bal. Maar nu nog altijd aan de voet van ligt Lichte bal. Die geeft hem dan mee aan Conboy en die staat buiten het spel. Dat is wel heel dom. Zo bij je van je mogelijkheid af. Beide ploegen hebben een kans gekregen in de afgelopen minuten. Eerst het hoofd van Van der Velden. Krachtige combo, maar net over het doel van Isaacson. En een minuut geleden na de schot van Wijnaldum. Gepakt door Babos en dus nog altijd geen goals. Gaan we gaan het hebben over Groningen-Ajax, 0, -0 rust, maar Bakuna uit een strafschop... naar Hens van van der Wiel, die daarmee ook uh, ten tweede geel en uh, dus rood... kreeg in de 61e minuut. Daarmee besliste Bakuna de wedstrijd in Gronings voordeel. En misschien ook wel gewoon terecht, gezien het spelverloop... waarom het Ajax had allemaal weinig te vertellen... maakte weinig druk naar voren, zoals het heet. Jeroen Elshoff is in gesprek en we zijn heel benieuwd met de Ajax-trainer Frank de Boer. Verliezen doe je op uh, verschillende manieren. Um, ja, hoe, hoe leg jij deze nederlaag uit?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 ...op dat moment het wel kan opbrengen... ...terwijl je met uh, man meer het niet kan opbrengen. Nou, dus er moet een reactie van iets zijn... ...om, om te reageren. Nou, dat, vind ik, dat vind ik slecht. Even kijken naar de eerste helft. De wedstrijd uh, pakken waar die begon. Uh, wat viel jou daarin het meeste tegen? Het plan van Groningen was overduidelijk Ajax vroeg onder druk zetten. Ja, weet ik. Maar dat, uh, dan zal je de tweede bal moeten winnen. Nou, en dat ging gelijk op. En wij kregen de eerste de beste mogelijkheid. Uh, goede aanval. Steekbal. Uh, Sulemani alleen op de keeper. Nou, toen kregen zij eigenlijk, hebben zij daarna die hele grote, in de laatste minuut die grote kopkans gehad. Daarvoor één schot uit de tweede lijn, dat waren hun uh, wapenfeiten. En wij stelden er ook heel weinig uh, tegenover. Dus het was, uh, was een echte strijd uh, op dat moment. En de tweede helft, uh, en ja, en dan komt zo'n rode kaart. En ja, ik vind het wel uh, een heel uh, cruciaal moment. Uh, volgens mij zijn er uh, meerdere momenten geweest dat je dan... Uh, afdoet met alleen een penalty. En volgens mij had Verlaasd ook zo'n situatie bij ADO. Die uh, iemand neerhaalt in het strafgebied. Wat normaal ook geel is. Maar die had ook al zijn tweede gele kaart. Nou, ik vind dat uh, het had makkelijk afgedaan kunnen met een, uh, met een penalty. Welke klap komt nu harder aan? Die klap van dinsdag of uh, de tik die hier uitgedeeld wordt door de tegenstander? Ik vind deze uh, veel harder aankomen. Want in de competitie... Uh...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 Van de Boer, en hij zei het al, ook Twente liet vanmiddag punten liggen. Thuis tegen Excelsior, weinigen zullen het voor mogelijk hebben gehouden. Het werd uiteindelijk 2-2 in de goalsvesten. Twente kwam al vroeger voorsprong door uh, Ola John. Maar na de rust, sterker nog, in een thuisbestek van een paar minuten... kwam Excelsior op 1-2 door twee goals van Maatsen. In de slotfase uiteindelijk nog 2-2 door Luc de Jong. Ja, en dan uh, zijn we benieuwd naar de mening van de coach van FC Twente, Co. Ariaanse.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 Wat was daar de gedachte achter? Uh, ik heb uh, vijf goede middenvelders voor drie plekken. Wout Brama, dat is uh, de, de eerste middenvelder. Die, die doet altijd mee. Uh, Luc uh, op tien. Zolang ik uh, Janko gebruik. Zeker in thuiswedstrijden tegen uh, ploegen als Excelsior. Nou, dan heb je nog één positie over. Dat is de pendelfunctie. daar heb ik Willem Jansen voor en Leroy Fair. Willem Jans heeft het uh, goed gedaan hier. is al helemaal ingespeeld in het team. Leroy heeft diverse keer een kansje gekregen. Nou, die moet wennen. En een uh, ja, vierde plek heb ik niet. Heeft hij het moeilijk, ver? Sinds een overgang van Feyenoord naar uh, Enschede? Nou, hij heeft, hij heeft het denk ik niet bij de club moeilijk. Maar ik denk wel dat hij het moeilijk kan verwerken. Dat je van een basisplaats bij Feyenoord uh, gaat naar een, een, een reserveplaats bij, bij Twente. Maar goed... Het is toch een wat hoger niveau, wat meer uh, concurrentie. Dus hij moet uh, zich aanpassen en zich gewoon in het team proberen te spelen. Koaliaanse zijn dat en wij gaan natuurlijk naar Bas Stichler NEC-PSV. Het is nog 0-0, maar uh, in de slotfase van de eerste helft... krijgt NEC drie grote kansen in een tijdsbestek van vier minuten. Eerst Zeefuik met een krachtig schot waar Isaacson nog een hand tegen krijgt. Twee minuten later Schöne die, zoals eigenlijk de hele wedstrijd... al vanaf de linkervlak naar binnen draait... En daar de bal over het doel van PSV schiet. Dat is centimeterwerk geweest. En een halve minuut geleden Kolwijk na een solo door het midden. Het duurde heel lang voordat hij de bal voor zijn linker kreeg. Daar wilde hij hem. Maar uiteindelijk staat hij echt oog in oog met Isaacson. Maar schiet de bal over. Bij PSV zijn ze vervolgens begonnen elkaar met de beschuldigende vinger aan te wijzen. Dat zagen we eerder al tussen de heren Bouwma en Marcelo. En zo even na dat moment van Kolwijk zagen we dat de doelman Isaacson doen. Eigenlijk naar iedereen die het maar kon zien. Met name Manolev. Kortom, ontevreden gezichten bij PSV. NEC dat in de eerste 30 minuten van deze wedstrijd... nou niet zo gek veel mogelijkheden heeft gekregen... krijgen ze dus nu plotseling wel. En de wedstrijd lijkt nog wat los te komen. 43 minuten op de klok. Maar dus voor de duidelijkheid nog altijd een 0-0 stand. En een ingooi nu voor PSV vanaf de rechterkant van het veld. Lens heeft gekregen. En Lens kijkt en ziet dat er eigenlijk voorin niet zoveel mogelijk is. Geeft de bal breed naar Pieters en loopt dan zelf wel naar voren. Daar waar we eigenlijk van PSV voor in alleen maar een schotje in het zijnet hebben gezien. in De afgelopen 10 minuten van Mertens. Daarmee is de koek eigenlijk wel op. Ook nu leidt PSV weer snel balverlies. En kan NEC gaan gooien vanaf de linkerkant van het veld. Dat gaat dan Comboy doen. De Deen, die uh, kijkt om zich heen. Ziet dan ook eigenlijk weinig mensen bewegen. Nu wel Zeefuik naar de bal toe. Die al aankondigt als huurling van PSV. Dat hij wel heel graag wilde toeslaan vandaag. En er dus een minuut of vijf geleden. Met dat schot van afstand nog best dichtbij was ook. Maar Isaacson op zijn weg vond... Hij komt nu niet echt aan de bal. Zeefuik wordt hem eigenlijk onmogelijk weer door Marcelo afgenomen. Komt opnieuw een ingooi voor NEC. Weer naar Zeefuik. Weer zit Marcelo er dan tussen. Maar opnieuw blijft die bal dan voor NEC via Van Eyden. Over PSV verleden gesproken. Hij doorliep de jeugdopleiding van PSV. Speelde daar in de competitie nooit. Gek genoeg wel één keer in de Champions League tegen Liverpool. Toen mocht hij wel een keer meedoen. Hij trapt de bal naar voren. Dan moet Platje eigenlijk naar de bal toe. Dat lukt niet omdat Pieters ertussen zit. Maar met een blinde trap. Ik denk ook dat Pieters daar wat last heeft van de zon die laag staat en één kant van het veld echt uh, beschijnt. Dat als je daar tegenheen kijkt zie je niks. Ik denk dat Pieters dat nu ook had. Want die trapt de bal naar achteren zelfs. Maar helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Ingooi voor NEC is genomen. Voor Nick van der Velde's voeten komt die bal dan. Aan de linkerkant Comboy doorgelopen. Die betekent dat Lens mee terug moet op de verdedigen. De combinaties van NEC zijn nu kort. En zo kort dat ze zich er zelf een beetje in verslikken. En als PSV er dan uit wil komen omdat Lens de bal overneemt. Krijgt hij ogenblikkelijk comboy in zijn nek. De deen. Krijgt hij een tik van Comboy. Komt er een vrij schop voor PSV. En denk ik eigenlijk dat Wegreef hier een gele kaart voor Comboy had moeten geven. Omdat hij een uitbraak van PSV daarmee vereidelt. Maar de gele, gele kaart blijft op zak. En Weggreven zal denken zo ongelooflijk oneerlijk is het allemaal niet. Dus vooruit maar. Stroopman is nu boos als Marcelo. Een vrije schop wil nemen en de bal een paar meter naar voren geeft. En Weger heeft zegt, nee hoor, ik ben Pietje precies. De bal een paar meter terug. Nu dan toch de vrije schop genomen. Die moet dan, omdat bij NRC iedereen inmiddels weer klaar staat. Daar waar ze moeten staan, terug naar de doelman. En dan is het rust ook. 0-0 met PSV, dat de beste mogelijkheden kreeg in het eerste kwartier. Met vooral dus die bal van Wijnaldum op de paal. Maar drie reuze mogelijkheden. Nou ja, twee reuze mogelijkheden en één gewone voor NRC in de laatste vijf minuten. 0-0 nog in Nijmegen. Wat is love, don't hurt me. Don't hurt me no more. Dat was zo'n Oostenrijkse apreskie nummertje, maar het is gewoon lekker weer hoor. Buiten in Nederland. The head away met what is love. FC Groningen Ajax werd vanmiddag beslist door een moment na een uur spelen. Het leverde een rode kaart kaarten van de wiel van Ajax. En een penalty voor FC Groningen die werd benut door Bakuna 1-0. Het was de eindstand in de Euroborg. Ja, eh, flinke averij voor Ajax en Groningen. Dat kan zich weer een beetje gaan oprichten. En speelt inmiddels weer een rol in de subtop. Jeroen Elshoff, onze collega, liep daar een beetje rond in die katakombe. Kopje koffie in de hand. En liet toen een lachende coach van FC Groningen, Pieter Huister, tegen het lijf. Je kijkt serieus als altijd, maar van binnen moet je toch zeer vrolijk zijn, denk ik. Ja, tuurlijk. Eh, als je een goede wedstrijd speelt met goed voetbal... Eh, bovendien in de strijd er bovenop zit, dan eh, ja, ben je als TNL snel tevreden. Verdiende overwinning? Ja, voor mijn gevoel wel. Ik vond dat we het initiatief hadden in de wedstrijd. Dat we heel stevig erbovenop zaten. Dat we gegroepeerd speelden en verdedigden. Maar ook in balbezit durfden we te voetballen. Dat is heel belangrijk in dit soort wedstrijden. Ja, en dan kunnen ook de individuele spelers laten zien dat ze behoorlijke klasse hebben. Waarom kies je ervoor om Ajax zo vroeg onder druk te zetten? Daar kiezen we eigenlijk altijd voor. Dat is eigenlijk de, een van de insteken die we kiezen. Dat deden we vorig jaar min of meer al. Maar dit jaar hebben we dat nog geprobeerd nog beter voor elkaar te krijgen. En uh, ja, dat, dat hoort een beetje bij het imago, bij het handelsmerk van FC Groningen. Dat handelsmerk het voor elkaar wilde werken en die strijd is er uh, lang niet altijd uitgekomen. Maar de laatste weken lijkt dat de goede kant op te vallen. Het nee, ja, nee, komt er niet altijd uit, omdat het natuurlijk een nauwkeurige samenwerking vereist. En uh, ja, op het moment dat het dan klikt en lukt, en dat zag je de laatste weken wel gebeuren, dan uh, is het een mooi wapen. Dan moet het even meezitten. Uh, in de tweede helft krijgt krijgt een uh, gigantische kans met Andersson. En uiteindelijk wordt het een strafschop. Hoe beoordeel je de hele situatie? Ja, uh, Petter die gaat alleen door de keeper. En uh, normaal gesproken uh, kan hij hem direct scoren. Nu zat er nog een hand tussen. En later nog een hand Ja, dan is de penalty. Dat lijkt me logisch. Ja, de trainer van Ajax zei, uh, het had ook afgedaan kunnen worden met alleen een penalty. Wat vind je daarvan? Nou ja, het, uh, volgens mij is het dan rood of, uh, of niks. Maar uh, yeah, het was nu geel. En dus twee keer geel. Kom je op 1-0. Um, en gek genoeg uh, ontstaat er dan bij Ajax zoiets van... Uh, nu, nu kunnen we ineens wel tegenstand bieden. Krijgen jullie het moeilijker of makkelijker met 10 tegen 11? Nou, wat we goed deden, uh, ook met 10 tegen 11... is dat we wel vooruit druk bleven zetten. Ook voorin bleven ze keihard werken, bleven ze er bovenop zitten. Je weet dat de tegenstander wat risico gaat nemen uh, in de opbouw... dat ze uh, meer in 1 tegen 1 situaties durven te spelen. Ik vond dat we daar wel goed mee omgingen. We dwongen ze eigenlijk van ver af lange ballen te geven. Er is bijna van de zijkant uh, ja, één keer dat uh, we bijna een eigen goal koppen. maar verder zijn er van de zijkant weinig goede voorzetten gekomen. Nou, dat is ook wat je moet doen in die situatie. En uh, ja, ik moet een compliment geven ook weer aan de spitsen... Dan, dat ze dat op kunnen blijven brengen... En, uh, ja, het enige wat dan jammer is, is dat je het eigenlijk wat beter uit moet spelen vooruit. En ook die kans hebben we gehad. Pieter Huistra zei dat. Dan gaan we naar de wedstrijd. Feyenoord-Ado-Den Haag 0-3, Jeverhoek 0-1, Weverhoek 0-2 en Thierry 0-3. De broeders Verhoek dus gebeurt niet vaak dat broertjes scoren in de Eredivisie. U hoorde het al eerder vanmiddag de broeders. De Nooier waren de laatste destijds ooit tegen Willem 2, Maar vanmiddag dus de broertjes Verhoek. John Verhoek scoorde de eerste. De tweede gaf hij aan zijn broer Wesley. Prachtig brede paas. Uiteindelijk uh, moest hij ook nog wel uh, heel vermoeid op een gegeven moment naar de kant. De koek was een beetje op, maar Ronald van der Geer die is altijd sympathiek, dus die ving de uh, Jon van Hoek op. Jon, dood, versleten, maar dolblij? Ja, ik ben zeker dolblij. Dood ben ik niet, omdat ik... Uh, ja, normaal gesproken ken ik veel meer, maar ik voelde, voelde bij mijn borst... dat het... Uh, ja, mijn wervel zat er niet goed. En uh, anders had ik gewoon heel de wedstrijd uit kunnen spelen. Maar uh, ik voelde het vanaf het begin af uh, aan voelde ik, voelde het dan niet helemaal goed. Omdat ik een tik erop had gekregen na de eerste tien minuten. En... Uh, dat is jammer, anders zou ik gewoon heel de hele wedstrijd kunnen voorspelen. Nou, als we dat even afmaken, ik schrok even. Ik denk, hij zal toch geen last hebben van zijn hart? Want daar voelde je steeds. Ja, ik, ik voelde elke keer steken uh, wat, wat op mijn hart. En uh, In de rust hebben, hebben ze ernaar gekeken. Er was gelukkig niks met mijn hart. En uh, ja, ik, er zat gewoon een wervel die zat uh, scheef of uh, iets anders. En uh, ik ga morgen kijken wat, wat er aan de hand is. Wat een heerlijke wedstrijd voor een spits. Ja, dat kan je wel zeggen. Als je, ja, de eerste goal is gewoon een persoonlijke fout natuurlijk van Dani. maar uh, ik let de atletten op en uh, ja, ik schuim gelijk onder de benen van, van Mulders. En, uh, ja, het tweede moment had ik ook moeten maken, maar die pakte Mulders wel goed. Maar uh, ja, daarna de 2-0 is, uh, is een bevrijding, en, uh, zeker als, uh, als je eigen broers wordt. Ja, dat was een mooie combinatie. Weet je trouwens wie de laatste broers waren die ooit scoorden in het betaalde voetbal? Zou ik niet kunnen weten. Misschien de was de Of dat hebben we die nooit samengezond. De Nooyers. Oké, de Nooyers. Okay, oh, okay. Je kan er wel een telefoontje van verwachten. Ja, zeker. Hey, wat, mij, wat mij opviel is ook dat jij, jij zakte regelmatig uit... en kreeg dan de vrijheid om aan te nemen... en het spel eigenlijk vanuit jouw positie te verdelen. Heerlijke ja. vrijheid. Ja, ze lieten mij gewoon vrij. En, uh, ik maakte gewoon de, de, de goede loopactie eerst in de diepte... en daarna kwam ik in de bal. En, uh, zodat ik gewoon vrij was en uh, open kon draaien... En... Ja, ik vond, het, ik, vond het wel, ik vond het wel mooi natuurlijk. Maar uh, eigenlijk op dit niveau zou het misschien niet kunnen. Maar het uh, was wel lekker voor mij. Een gezellige avond, denk ik. Ja, dat zeker. Het een heerlijke avond. John Verhoek en denkt u keeper Mulders. Eh, dat is groot haaks voor keeper Mulder van Feyenoord. 20 excelsior We vanmiddag in 2-2. Ja, teleurstelling toch uh, bij FC Twente. punten is nu het gat met koploper AZ. En een mooie opsteken voor Excelsior. Het tweede puntje van het seizoen is binnen. En wie had dat verwacht in Enschede? De coach, hij zal blij zijn, John Lammers. John, met wat voor gevoel sta je in de afloop van de wedstrijd? 2-2 in Enschede. Ja, nee, ik ben uh, uitermate trots op mijn ploeg. Ik denk dat we heel erg uh, vanuit een uh, organisatie hebben gespeeld. Dat we uh, goed hebben gevoetbald in, in balbezit. Kansen hebben gecreëerd. En ik denk dat we niet eens uh, de 2-2 hebben gestolen. Ik denk dat er misschien wel meer in had gezeten. Ik denk dat wij eigenlijk hadden moeten winnen hier klopt. En welke momenten denk je daarna? Ja, nou ja, we hebben, we hebben een aantal kansen gehad natuurlijk... die we zelf niet benutten. We hebben op de paal geschoten. We hebben wat, wat kansen gehad die we beter uit moeten spelen. Een beetje pech gehad. Ik denk dat we misschien wel een, een, een ja, nog een rode kaart hadden moeten krijgen. Want uh, Tim die is er gewoon door. Ja, je bedoelt het, uh, want ook voor de radioluisteraars... Uh, het moment dat Wiskerhoff uh, die overtreding maakt, opvinken, doorgebroken spelen, denk ik. Nee, doorom Tim loopt uh, gewoon door naar de keeper. En uh, ik moet zeggen, ja, verder heeft hij goed gefloten in de scheidsrechter Maar het zijn wel essentiële dingen in, in een wedstrijd. En dat, uh, dat vind ik wel jammer. Iedereen uh, rekent vooraf op een uh, 5-0, 6-0, uh, zo'n overwinning. Uh, hoe bereid je je ploeg dan voor op zo'n wedstrijd? Nou, dat, dat heb ik ook al gezegd eigenlijk eh, tegen jullie collega's. Kijk, ik ben een donderdag expres hier nog gaan kijken. We hadden donderdag getraind, ik ben hier nog naartoe gegaan. Omdat je toch altijd denkt van, nou, er zijn mogelijkheden om hier punten te pakken. En eh, als je dat niet vindt, dan moet je hier niet eens naartoe gaan. Dus, eh, dus je bereidt ze eigenlijk voor dat je, dat je gewoon een wedstrijd ervan kunt maken. En dat hebben we nu gedaan. Had je het voordeel dat Twente de inspiratie miste? Nou, ik denk niet dat Twente de inspiratie miste. Ik heb een Co Adriaans ook gehoord gelijk na de wedstrijd. En ik, ik ken de technische staf een beetje. Die hadden ze echt wel op scherp gezet. Ik denk dat het ook een beetje ons spel was. En kijk, Twente is gewoon een hele goede ploeg. Met heel veel mogelijkheden. Maar op het moment dat wij kunnen voetballen en durven te voetballen... Dan, dan doen wij ook aardig mee. Al met al uh, toch een wedstrijd waar je ongelooflijk veel aan kunt gaan hebben. Hè? Want hier een punt halen is eigenlijk een punt winnen. En dat zal veel vertrouwen geven voor de komende wedstrijd. Nou, dat zeg je inderdaad goed. Ik denk inderdaad dat dit een, een wedstrijd is uh, waarin we denk hebben laten zien dat we veerkracht hebben. Waarin we hebben laten zien dat we vanuit een organisatie heel goed en compact uh, spelen. Dat je toch kunt voetballen. Nou, ik denk dat je dat gewoon elke wedstrijd moet kunnen brengen. John Lammers, trainer van Excelsior naar de 2-2 in Enschede.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 Vorige maand werd de raad opgericht om alle verschillende oppositiepartijen samen te brengen in hun strijd tegen het Syrische regime. De belangrijkste doelen van de raad zijn het afzetten van president Assad en het vormen van een nieuwe democratische regering. Een motorrijder is vanmiddag in Elspeet om het leven gekomen na een aanrijding, vermoedelijk met overstekend wild. De motorrijder kwam ten val en raakte zwaar gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis in Zwolle. Er wordt nog gezocht of er een gewond dier is dat de motor in Elspeet heeft geraakt.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 het is prachtig weer in Nederland, onbewolkt, veel zon dus en ook warm met zo'n 23 graden gemiddeld. En ook vannacht blijft het lang helder en het koelt af naar zo'n 12 graden. Daarbij kan er wat mist ontstaan, maar het is niet zo heel erg veel. Morgen hebben we te maken met wat velden met hoge bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar ook daar kan de zon nog steeds krachtig doorheen schijnen. En in het zuiden is het überhaupt zonnig en droog weer. De maxima liggen morgen nog steeds rond zo'n 20 tot 23 graden. Op de Wadden is het misschien ietsjes frisser met zo'n 18 graden. En na morgen gaat het weerbeeld langzaam veranderen met in de tweede helft van de week herfstachtig weer met regen en wind. Dat is dan wel weer goed nieuws voor de surveywebbers. Voor degenen die van de zon houden is het morgen dus nog even genieten. A ah, en bij verkeersinformatie. Korte files op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer. Op de A12, vanuit Arnhem naar Utrecht. Allereerst 2 kilometer tussen Maarsbergen en Bunnik. Een stukje verderop, tussen knooppunt Lunetten en de Rijn, 2 kilometer. Twee minuten over half zes, laatste blok van langs de lijn. Straks natuurlijk de overzichten, het buitenlands voetbal, het binnenlands voetbal. En we volgen natuurlijk ook de wedstrijd tussen NEC en PSV. Er is dus nog steeds rust in Nijmegen, 0-0. Van Emily Sunday Heaven. Gaan we naar NEC PSV? Tweede helft begonnen. PSV energiek uitstuitblokken, Bas. Nou, ze mogen wel de hoekschop gaan nemen nu. Na een min of meer mislukt schot van Mertens. Dat onderweg nog werd aangeraakt. De hoekschop is van Strootman. Bij de tweede paal is Bouma. Bouma kijkt naar de bal en denkt: kan ik daar met het hoofd nog bij komen? Het antwoord is nee. Omdat Smofs hem eigenlijk de pas afsnijdt. En ervoor zorgt dat Bouma niet eens de lucht in kan. Uiteindelijk loopt die bal van Strootman dan aan de andere kant van het doel over de zijlijn. Dat zou de achterlijn wel geweest zijn, trouwens. En dan komt het doeltrap. Voor NEC doet dat voor Babos. Buiten het stadion stijgen de luchtballonnen op vanuit het Goffertpark. Dat is een mooi gezicht. Dat is in ieder geval wat leuks om naar te kijken. Want dat hebben we in de eerste helft toch een paar keer tegen elkaar moeten zeggen. Hier op de persgeburten is het nou eigenlijk wel zo leuk. Nou ja, de slotfase was bijna spectaculair omdat NEC een handvol kansen kreeg. Maar heel best is het allemaal nog niet. NEC wil aanvallen nu. Komt van Smossen een trap naar voren. Daar kan van NEC niemand bij. Platje niet van de velden niet. En dus is die bal weer prooi voor PSV via Marcelo. Via Manolev die er in het begin van de tweede helft dus een keer vandoor ging. Dat levert uiteindelijk hoekschop op. Nu wil hij er weer vandoor. Hij roept ook de hulp in van Wijnaldum. Manolev loopt helemaal door op de rechtervleugel, vleugel. Maar moet nu terug omdat de bal naar de linkerkant gaat. Daar heeft Pieters hem gekregen. Pieters met Mertens. Mertens wordt uitgefloten hier in Nijmegen. Omdat hij in de eerste helft tegen een ackefietje aanliep met Van Eyden. Twee met een pittig duel. En vervolgens wat wapperende armen. Mertens ging naar de grond alsof hij zwaar was geraakt. Weger heeft zij volgens mij niet te veel aan de hand. Maar... Mertens moet het sindsdien bij de fans hier in Nijmegen ontgelden. En er werd zo even als Suarez Suarez geroepen. Die is toch al een tijdje niet meer in Nederland. Nuitink moet even oppassen nu. Als de bal het strafgoedgebied van NEC binnenkomt en hij twijfelt of zijn keeper komt of niet. Uiteindelijk trapt Nuitink de bal maar weg voordat Matas erbij kan komen. En krijgt PSV een ingooi aan de linkerkant via Pieters. Het zal PSV toch een lief ding waard zijn dat het hier drie punten meeneemt uit Nijmegen en weer opklimt. Naar de tweede plaats in de eredivisie. na dus de problemen die Twente en Ajax vandaag hebben gekend. En AZ zal toch helemaal uh, feest gaan vieren vandaag. Op het moment dat ook nog PSV punten zou verliezen. Voorlopig is het dus 0-0. Heeft Manolev de bal. Maar kost het PSV echt mo veel moeite om er doorheen te komen bij NEC. Waar de laatste vier eigenlijk vrij goed verdedigen. En daarvoor Koolwijk. Staat samen met uh, zijn compagnon, de Holgaard Vados, om daar eventueel mensen van het middenveld nog tegen te houden. De ruimtes zijn kort op niet al te groot. Manolev paas nu naar Lens. Ook nog niet echt losgekomen van zijn bewaker. Dat is de deen Comboy. Nu komt de paas op de voeten van de deen en Gaat hij over de zijlijn en mag PSV een ingooi gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld gebeurt het allemaal na een uh, kleine vier minuten voetballen in het tweede bedrijf. 0-0 is nog altijd gestopt. In Engels de Engelse Premier League heeft Chelsea met 5-1 gewonnen van Bolton Wanderers vanmiddag. Voor Frank Lampard was het een speciale middag. Het was zijn 350ste wedstrijd in de Premier League voor Chelsea. En hij scoorde drie keer. Verder staan er twee Londense derbies op het programma. Vier uur begonnen is Fulham, de ploeg van Martin Jol tegen Queens Park Rangers. En de stand is 6-0 voor Fulham. Nog tien minuten te spelen daar. En om vijf uur hebben Tottenham Hotspur en Arsenal afgetrapt. En daar staat het na ruim een half uur spelen 0-0. Clubs uit Manchester blijven het goed doen in Engeland. Gisteren won Man United met 2-0 van Norwich. En stadgenoot City boekte een klinkende 4-0 zege op Blackburn Rovers. Verder was Liverpool de sterkste in de Stadsderby met Everton. Uitslag 2-0. En Dirk Kuyt miste daar voor de rust nog een penalty. En dan gaan we naar de Bundesliga Bayern München. Leed daar gisteren puntverlies. Na een lange, lange tijd gebeurde dat weer. De koploper bleef bij Hoffenheim. Dat speelde met braafheid en Babelsteek op 0-0. Hield wel in dat doelman Nooya van Bayern tegen Hoffenheim... De grens van duizend minuten zonder tegentreffer passeren. Dat is niet dat we zich uh, onbedienend aanstreben. Natuurlijk wil een toon wat immer zu nul spelen. Maar wichtig is natuurlijk dat niet alleen de Torwart 0 nool spelen wil, maar ook de hele mannschaft. En wenn dan is het sowieso een ervolg der mannschaft en niet van een en persoon. Ja, netjes opgevoed natuurlijk deze Noorja, want het is natuurlijk mooi als doelman. Je wil dat ook wel altijd, maar het is natuurlijk een teamprestatie. Ja, dus deze mijlpaal is een teamprestatie en niet alleen eentje van mijn persoon. Schade ondervond Bayer nauwelijks van het puntverlies. Borussia Mönchengladbach verloor gisteren al de potentiële op gelijke hoogte kunnen komen. De club en een andere club, eh, Werder Bremen verloor vanmiddag met 3-2 bij Hannover. Zodat ook die dus niet dichterbij kwamen. Bayern heeft 19 punten en deze beide ploegen hebben er 16. En uh, er is nog wel een ander duel wat wij altijd graag volgen. Natuurlijk HSV, Schalke 04 met Huub Stevens Net begonnen hoor, 0-0. Kans klaar. In de Italiaanse Serie A won AS Roma met 3-1 van Atalanta Bergamo. Romeinen speelde zonder doelmatig Stekelenburg. Kiepen van het Nederlands Elftal is nog herstellende... van een zware hoofdblessure. Inter, dat is bezig aan een dramatische seizoenstart... De club uit Milaan kreeg gisteren met 3-0 klop van Napoli. Vanavond wordt er nog een mooie wedstrijd gespeeld in de Serie A. Om kwart van negen begint de topper tussen Juventus en AC Milan. En dan gaan we naar de Primera Division. En dan hoort u eens andere namen. Bijvoorbeeld Malaga en Valencia deden daar goede zaken. Malaga won in een boeiend duel met 3-2 van Getafe. Mede door een doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Een prachtige omhaal overigens ook nog van Baptista daar. Valencia won met 1-0 van het laag laaggeklasseerde Granada. Het Wiegens Maduro begon in de baas. Werd een kwartier voor tijd gewisseld. En Barcelona en Real, hoor ik u dan denken. Nou, Real uh, is vanavond op bezoek in Barcelona... maar niet voor die hele grote wedstrijd. Ze spelen bij Espanol, de stadgenoot van Barcelona. En Barcelona zelf gaat op bezoek bij de hekkensluiter Sporting Gigon. En dan nog even België. Daar won standaardlaag -like met 2-0 van Lier, En om half negen begint daar de topper tussen Genk en Anderlecht. Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone I didn't leave the building, I couldn't get to the phone Calling Elvis, I'm here all alone Well, tell me I was calling, just to wish you well Let me leave my number, I'll break and tell Oh, love me I'm Elvis op lijn 2. Tot een hotspur Arsenal. wedstrijd is inmiddels ruim een half uur bezig. Het is er juist 1-0 geworden voor de Spurs. Doelpunt van uh, de Spurs wordt gemaakt door Rafael van der Vaart. Op lijn 1 gaan we weer verder met het Nederlands voetbal. NEC tegen PSV. Het staat er nog altijd 0-0, uh, Bas Stichler. Wordt PSV een beetje nerveus, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Maar ze zullen wel voelen dat het allemaal nog niet zo loopt zoals het zou moeten lopen. NEC op zijn beurt gokt een beetje op het eergevoel van mensen die ze nog kunnen inbrengen. Waar de van PSV geleende zeefuikel in de basis stond, is nu ook Nijland van de bank opgestaan. En in het veld gekomen voor Schöne. Opgeteld bij Van Eyden die een PSV verleden heeft. Zijn er dus nu voldoende mensen bij NEC vooraan om te zeggen, we zullen PSV's laten zien wat we kunnen. Nederland dus voor Scheune De eerste wissel in de wedstrijd. Isaacson met een trap die op het hoofd komt van een tegenstander. Dat is Smos Die kopt de bal dan weer de andere kant op. En aan de rechterkant ontstaat er dan wat ruimte voor Van der Velde Die steun krijgt van Fados. Van der Velde geeft de bal aan Fados mee. Loopt zelf een paar stappen onder druk nog van Strootman moet hij eigenlijk terug. Dan brengt Fados de bal met Pieters in zijn nek helemaal terug naar de eigen helft. Dan komt de diepe opening naar Platje die dan in duel met Bouwma in de fout gaat. En Bouwma vasthoudt. PSV krijgt een vrije schop. Die is uh, snel genomen. Dat dacht Marcelo in ieder geval. Maar Strootman heel verstandig onder druk van twee tegenstanders, pakt de bal met de hand. Want hij daarmee wil aangeven, nou volgens mij is die vrije schop nog niet genomen. Maar op deze plaats wil ik hem graag nemen. En de scheidsrechter vindt het prima. PSV krijgt op die manier de rust. In de tweede helft zijn er eigenlijk nog uh, nauwelijks mogelijkheden geweest. Zeggen eigenlijk maar geen. Behalve dan de vrije schop of de hoekschop die PSV mocht nemen. Die in de buurt kwam van Bouwma. Maar daarmee was het ook wel gezegd. Bouwma nu aan de bal. Die probeert Mertens aan te spelen. Die is echt nog onzichtbaar geweest. De man van de elf goals in dit seizoen. Nu probeert hij zich langs Smots te vuren. Dat lukt niet. Zoveel is keer dat hij de bal verliest. En dan mag NEC gaan hopen op een counter. Zeefuik en Nijland. Daar zijn ze dus. Een korte combinatie. Zeefuik moet de diepte in eigenlijk op de paas van Nijland. De paas komt wel. Zeefuik gaat niet. En zo krijgt PSV de bal weer makkelijk terug. Het uh, loopt dus nog altijd niet echt goed bij de ploeg uit Eindhoven. NEC blijft makkelijk staan en heeft dus ook de mogelijkheden wel gehad... om al een voorsprong te komen in deze wedstrijd. Voorlopig scoorde er nog niemand na een klein uur 0-0 bij NEC PSV. Ondertussen kan ik u melden dat in de Duitse Bundesliga... tegen Schalke 0-1 is geworden. kwartier gespeeld daar. Doelpunt gemaakt voor Schalke door Klaas-Jan Huntelaar. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Venlo. VVV tegen AZ werd 1-3 bij de rust 100-1 door een goal van Elm. Het werd 0-2 door Maher, 0-3 Polsen en 1-3 Kullen. En waar Ajax en PSV punten achterlieten in Venlo, is AZ de eerste van de topclubs die alle punten meeneemt. En dat is na de vermoeiende Europese trip naar Oekraïne. Een compl compliment van de trainerwaard Gert-Jan Beek. We zijn goed omgegaan met de, met de omstandigheden, want het was vandaag heel erg warm.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 Zij uh, creëren elke keer een mannetje meer op middenveld door uh, de linkshangende speler of de rechtshangende speler gewoon naar binnen te sturen. En, en dan weten onze backs niet uh, wat ze moeten doen. Want als ze gaan doordekken, dan komt er weer een back van hun overheen. Dus tactisch stonden zij heel goed. En, uh, en ze hebben spelers die echt goed een bal vast kunnen houden. En, en dat wil nog niet zeggen dat wij uh, dat wij het zomaar moeten laten gaan. Want ik denk dat wij ook al uh, veel te verdedigend hebben gespeeld vandaag.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 Vente Excelsior dan werd 2-2, rust 1-0 via John Maatsen 1-1, Maatsen 1-2 en 2-2 op de valreep nog goed jong. Excelsior zorgt dus voor een enorme verrassing, wel verrassing, Excelsior trainer John Lammers had zijn ploeg goed voorbereid. Kijk, ik ben een donderdag Express hier nog gaan kijken, we hadden donderdag getraind, ik ben hier nog naartoe gegaan, omdat je toch altijd denkt van nou, er zijn mogelijkheden om hier punten te pakken. En eh, als je dat niet vindt, dan moet je hier niet eens aan toe gaan. Dus, eh, dus je bereidt ze eigenlijk voor dat je, dat je gewoon een wedstrijd ervan kunt maken. En dat hebben we nu gedaan. Dat hebben we nu gedaan. Derrol Maat, onthoud die naam. Want hij bezorgde Excelsior dus bijna de overwinning. Kwam in de 81ste minuut in het veld en hij scoorde twee keer. Ja, dat is ook, uh, ook nieuw voor mij. Hier. In zo'n de tijd 2 naar de Ja, Dat is natuurlijk mooi hè. dat je het twee kan maken hier zo. Dan de klassieke vraag. Het eh, te vergelijkspel tegen Excelsior betekent dat nu twee verloren punten voor Twente. Of toch nog door dat valreep doelpuntje één gewonnen punt. Trainer Ko Adriaans. Naar de gelijkmaker en de 2-1 de uh, zeker. Ja. Maar als je naar de hele wedstrijd kijkt natuurlijk. Excelsior heeft goed gespeeld. Zeker voor hun doen. Uh, Ze hebben toch geprobeerd te voetballen. En maar kijk je naar de kansen die we allemaal hebben kunnen creëren. En je maakte dan eigenlijk maar één in uh, 83 minuten. Ja, dat, dat hadden er zeker twee, drie of vier moeten zijn. Groningen-Ajax werd 1-0 door een moment, een kwartier in de tweede helft. Bakuna kreeg uh, een penalty te nemen, benutten hem. Dat betekende de 1-0-eindstand bij Groningen-Ajax. En er was bij dat voorval ook een rode kaart voor Van der Wiel. Maar Hens, hij kreeg zijn tweede gele kaart. Eerste nederlaag dus voor Ajax dit seizoen in de Euroborg. Daarover trainer Frank de Boer. Ik denk uiteindelijk, als je het veldspel ziet, dat het uh, misschien wel een glijspel... Uh... Misschien terecht was geweest. Alleen die rode kaart is natuurlijk beslissend voor de wedstrijd. Alleen ik vind dat we met elf man uh, ja, zeer matig gepresteerd hebben. En je ziet eigenlijk na de, na de rode kaart dat je met tien man... dat je veel meer reactie ziet van de spelers. Ja, dat kan ik dus niet bij. Dat je op dat moment het wel kan opbrengen... terwijl je met een man meer het niet kan opbrengen. Dus er moet een reactie van iets zijn... Om te reageren. Nou, dat, vind ik, dat vind ik slecht. Met FC Groningen was Lorenzo Burnett de gevierde man in de verdediging. Hij speelde een uitstekende wedstrijd tegen zijn oude club. Ja, zeker. Ik kom ook zelf van Ajax. En dan zag je ook gewoon dat de tegenstander... Ze weten gewoon dat de voetballers bij Ajax... gewoon willen heel rustig voetballen met vrije ruimte. Ja, Als je ze dat geeft, ja, dan uh, voetballen zie je helemaal weg. En dan, maar als je ze tegenovergestelde doet, zoals druk zetten... De hele wedstrijd voorhouden dat zie je ook dat het een hele andere Westen kan worden. Slotwoord, wat betreft groningen AX is voor de trainer van Groningen Pieter Huistra. De conclusie is dat we veel vertrouwen hebben getankt. Dat we hebben kunnen laten zien dat we uit elke ploeg in Nederland... Uh, dat, dat we daar ook in fysiek opzicht mee mee kunnen. En uh, ja, dat is een goede constatering. Feyenoord-Ado Den Haag dan 0-3, Rus 0-2 via John. En Wesley Verhoek en Thierry naar Rus 0-3. Onverwacht verlies toch ineens voor Feyenoord vanmiddag in de Kuip. Trainer Ronald Koeman tonen zich realistisch. We hebben absoluut niet goed gespeeld. Ik vind ook dat we eerlijk gezegd ADO in de wedstrijd hebben gebracht. Want ja, we leden heel veel balverlies al in de opbouw. Ja, we geven de eerste twee calls weg natuurlijk. En uh, dan weet je dat het heel moeilijk wordt. En, en, en normaal hebben we nog een dreiging via de zijkanten. Maar dat bespeelde ADO zeer goed. De ruimte is klein, zat er kort en agressief op. Ja, en naarmate de wedstrijden vordden werden we ook niet zekerder in het voetbal. Nou, en dan, dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. De broers Verhoek van waren vanmiddag dus goud waard voor ADO. John opende, Wesley verdubbelde. U hoort John Verhoek. De eerste goal is gewoon een persoonlijke fout natuurlijk van Dani, Maar uh, ik let de adelet op en uh, ja, ik schuim me gelijk onder de benen van, van Mulders. En, uh, ja, het tweede moment had ik ook moeten maken, maar die pakte Mulders wel goed. Maar uh, ja, daarna de 2-0 is, is een bevrijding. En, uh, zeker als, als je eigen broers wordt. Feyenoord is de competitie dus goed begonnen. Tweede nederlaag op rij. ADO begon een stuk moeizamer. Voor de winst in Den Haag had dan ook eigenlijk bijna niemand getekend. Bij niemand niet, maar bij ons, uh, bij ons wel van tevoren. Wij hadden echt het idee dat wij vandaag hier, uh, hier konden winnen. Wij, uh, we hebben ook, zo zijn we er ook naartoe gegaan. Uh, Feyenoord in de euforie doen het goed. En dat, uh, dat vind ik ook mooi om te zien. Feyenoord is een topclub in, in alles en die hoort uh, hoog te staan. Maar als ik naar het elftal kijk, dan denk ik dat wij als elftal van ADO niet onderdoen voor het elftal van Feyenoord. Sterker nog, ik denk dat wij op een aantal cruciale posities meer kwaliteit hebben. En uh, daar heb ik ook op gehaald met mijn jongens, dat we het gewoon in het voetballen moesten blijven zoeken. En dat hebben, hebben we gedaan vandaag. Dus de trainer van ADO had u al herkend, Maurice Stijn. In de vijfde wedstrijd van deze zondag is NEC-PSV nog altijd bezig in Nijmegen. Bas 0-0, druk van PSV nu met een paar hoekschoppen op rij. Strootman, afgeslagen bal, kan er van de rand van het stadsgebied schieten. Moet dat met rechts doen en faalt, omdat Nuitink voor de bal ligt. Maar NEC komt al een minuut of wat niet meer van de eigen helft af. Dan komt de voorzet vanaf de rechterkant opnieuw. Maar dit keer staat er opnieuw eentje van de NEC. Dat leek we kon in de weg. En de bal gaat dan de tribune weer in. Gek is dat het allemaal volgt op een grote kans voor NEC. Uit een tegenstoot, een counter. Waar de bal aan de voeten van de, van de velden lag, die schoot gevaarlijk vanaf ongeveer de rand van het strafschopgebied, Bal met een hele rare curve, waar nog wel een hand tegenaan kwam van Isaacson. Maar die bokste de bal eigenlijk voorkomen tegendraad weer de andere kant op weg. Dat zag er heel merkwaardig uit. Zo merkwaardig zelfs dat je denkt: ja, als je iets meer pech hebt als Isaacson, dan gaat zo'n bal langs je hand en zit hij erin. Op de achtergrond uh, hoort u een speaker. Dat betekent dat er gewisseld gaat worden. En de man die eruit gaat is Fados. De man die erin komt is Navarro voor de jonge middenvelder van NEC. Die dan maar het. Uh, schip recht moet houden, want je kan niet zeggen dat het schip zinkt van NEC, dat zeker niet, maar het is wel een beetje wankel en instabiel geworden in de laatste 4-5 minuten, waar PSV dus wel vrij massaal... En met overtuiging komt Hoekschoppen het gevolg. Nog niet al te veel echte kans, of het moet zo even een uitbraak zijn geweest waar Toivonen Lens wegstuurde. Want de bal uiteindelijk van Lens niet meteen in het centrum werd neergelegd voor Matafs. Hij wachtte, wilde zijn man nog voorbij en kwam toen met een vrij slappe voorzet. Maar Psv nu met veel mensen op de helft van de tegenstander. Toyvonne korte combinatie met Strootman, Mertens die in het midden opduikt daar achtervolgd wordt door Smofs. De Tsjech is echt zijn schaduw. Waar die ook loopt, loopt Smofs ook. Dat is dan weliswaar een oude tactiek om zo een manddekking toe te passen, maar is erg effectief. Want zoals gezegd, we hebben Mertens eigenlijk nog niet gezien in deze hele wedstrijd. Balbezit blijft voor PSV als de ingooierbeelden genomen is via Bouma. Opnieuw ook de bal op de helft van de NEC. En Bouma kijkt. Bouma speelt Strootman aan. Recht voor het doel. Strootman wipt de bal over vier verdedigers heen. Wil dat Matas de diepte, de, de ruimte benut die eigenlijk achter die verdedigers ligt. Maar het paasje van Strootman is te hard en wordt dan door Babos opgepakt. En Babos, de keeper, is ook niet gek. Die denkt als PSV dan met zoveel mensen voor op onze helft staan... dan moeten we maar snel gaan uittrappen in de hoop dat er met een counterplotseling daar iemand vrij voor het doel staat. Dat blijkt niet het geval. PSV heeft voldoende mensen achter. En als PSV dan overneemt op het middenveld, dan uh, wordt er een overtreding gemaakt. Komt er zelfs een gele kaart en ontstaat er nu zelfs een opstootje waar Kolwijk dan de hoofdpersoon is. Hij is het die de overtreding maakt. Krijgt het nog aan de stok met Toivonen en anderen. En alsof PSV voelt dat het hier geen beste wedstrijd speelt, komt alle frustratie daarvan er nu uit. Want er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Het is een schijnlijk vrij verre wedstrijd. Maar vervolgens staan er nu echt letterlijk 20 man elkaar weg te duwen. De enige die niet meedoen zijn de twee keepers. En de scheidsrechter is heel rustig. weggegeven hij zegt, nou dan kijken we toch even. Ik had al geel gepakt. Het is helemaal niet zoveel moeite om te zeggen, jij krijgt er één, maar jij en jij ook. Doet hij dat? Nee, hij laat het bij Kolwijk voor de overtreding. Daar begon het dus allemaal mee. En het publiek zegt, ik vond het niet veel. En fluit. Weegreven heeft denk ik gelijk. En de vrije schop is voor PSV. Wordt het nog wat, is het een opmaat voor een spectaculair slot. Dat zou maar zo kunnen. 23 minuten, want een spectaculair slot... daar zit eigenlijk iedereen hier wel op te wachten. Het is nu nog 0-0 in Nijmegen. Deze uitzending gaat wel naar een heel spectaculair slot. Want ik werk de uitslagen uh, van gisteren nog. Vitesse, Heerenveen, 1-1, Boni en Leeuw in de slotminuten. FC Utrecht tegen RKC werd 3-0. De goals van Sneijder, Martensson en Moulenga... En Roda Nak 4-3. Heel spectaculair. Twee keer Malkie. En uiteindelijk dus 4-3 voor Roda. En vrijdagavond al gespeeld Heracles de Graafschap 2-0. ik ons bij de stand AZ blijft koploper. 21 punten uit 8 wedstrijden. Inmiddels Twente op 4 punten achterstand. 17 uit 8. En Ajax staat derde met 15 punten uit 8 wedstrijden. PSV 14 uit 7. Mocht PSV winnen in Nijmegen geworden. Het tweede, ziet het nog even niet naar uit. Feyenoord vijfde met 14 uit 8. En ook Vitesse heeft 14 punten uit 8 wedstrijden en staat zesde. Situatie onderin, 15e NAC, 7 punten uit 8 wedstrijden. 16e de Graafschap met 5 punten. 17e VVV 3 punten en Excelsior F2 punten uit 8 wedstrijden. Ja, ja ik ga... we gaan nog even kijken naar het buitenlandse voetbal, wat er allemaal nog is uh, gebeurd. Daar is bijvoorbeeld Fulham tegen Queens Park Rangers inmiddels afgelopen. 6-0 voor de ploeg van Martin Jol geworden. En Swansea City heeft een mooie overwinning geboekt op Stoke City. Daar werd het 2-0. Inmiddels rust bij Tottenham Hotspur tegen Arsenal. 1-0 voor de Spurs, doelpunt van Van der Vaart zei ik al. En fout tegen Schalke is inmiddels een klein half uurtje bezig. Nog altijd 0-1 door die goal van Klaas-Jan Huntelaar voor de ploeg van Huub Stevens. brengt ons allemaal aan het einde van deze vier uur durende langste lijn. AZ dus ruim op kop en of PSV de tweede positie pakt. Dat hangt dus af van de uitslag van de wedstrijd tegen NEC. staat daar nog altijd 0-0, minuutje of 20 nog het vervolg van deze wedstrijd zo in het Radio 1 -journaal. En vervolgens ook nog in Instituut Isserwaar. Langste lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomphorst. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.